Rock and roll cafe. Smart sacks with a word. En ondertussen zijn we al een uur verder in ons uh, programma Rock Roll Café. Ons cafeetje is ook open, dus als je zin hebt, kom maar een pintje drinken, aan een toog zitten kunnen de, de Sonic Bastards in actie zien achter de micro's. Weliswaar niet met micro... Uh, niet met instrumenten, <lacht> ho, ho, Maar uh, gewoon hier aanwezig. Ook, en, ook uh, maar 60% van de Sonic Bastards. Ja, dat maar. is wel waar. Maar ja, wie weet, komt de rest de nog wel langs. De belangrijkste zijn er, hè? Oei, oei, oei. Oei. <lacht> Bo, Bo. Jullie zijn. Hoeveel jaar zijn jullie al bezig, eigenlijk? Hè? Van 2013 aan het zoeken geweest. Dus ik denk wel iets van een... Bijna tien, nou ja, 23 nee, zal tien nee, jaar. Ja, met ja. weer corona. Hè? Ja, ja, ja, ja. Geweldig, hè. En ondertussen, hè, want jullie hadden wel... Ah ja, jullie hebben groot nieuws. Euh, alleen groot, vertel. Ja, er is nieuws, hè. Ja. Er is nieuws. Willen jullie dat uh, aan de wereld bekendmaken? Uh, ja, ja, eerst en vooral, uh, het, het belangrijkste is wel dat er dat een er personeelswissel is uh, ondertussen. Dat ik al uh, vernomen, ja. ja. ja, ja, ja. Dus uh, de Stef uh, uh, is in een eigen weg gegaan en uh, we hebben dan een, uh, een soort van uh, kill switch uh, ding gedaan. <laughs> kill switch. <laughs> uh, ja, dus de, de drummer is, uh, is uh, gitarist geworden. De Chris dus. Straat, yep. Ja. Die komt nu in de, in, in de frontlinie te staan. Die is zijn eigen altijd kunnen, kunnen schuilen achter, achter mij. En uh, ja, die staat nu uh, in de spotlight. Dus die, uh, ja. En ik heb me laten vertellen, Chris, dat je eigenlijk ook wel heel goed gitaar kunt spelen. Je kunt goed drummen, dat weet ik. Maar gitaar heb ik u heel weinig zien spelen. Gitaar is eigenlijk mijn eerste instrument. Ik ben ermee begonnen op mijn 18. En ik ben dat blijven onderhouden thuis. En... Dus uh, ik ben nu heel blij dat, uh, dat die kans zich voordoet. Eigenlijk. Hij is goed, hij is goed. Zeg, en uh, ja, wie, wie is de vervanger? Want ja, het zal nogal moeilijk zijn zonder drummer, of ga jij alles uh, doen? Nee, Drummen dus we en, moesten uh, uh, op zoek naar een drummer. En wij zijn verbroederd met uh, undercover. Ja. Hè? Want Diego en uh, Johan spelen er ook bij. Dus mijn eerste idee was, als ik nu voorstel dat ik de gitaar overpak, dat ik de, dan misschien de Joni kunnen vragen. Mm -hmm. De geweldige drummer van undercover, mm -hmm. de Joni. En die zei uh, ook uh, redelijk ja eigenlijk, met veel enthousiasme. Ook een beetje een verrassing ja. eigenlijk, hè? Ja, die, die had onder hey, cover en daarnaast had hij twee jaar terug nog een bij een tribute band, van de Foo Fighters. In Your Honor zeker, hè? Ja. Ja. En die moesten redelijk veel spelen in Nederland en Duitsland en dat werd zo wat moeilijk, denk ik, veel missen een kalender, een privé en privéleven. Uh, en dus die is daar gestopt, is ook ondertussen vervangen. Daarom dacht ik, als we die nu eens vragen, die heeft maar meer tijd we zijn dichter bij huis. Dus uh, zo is dat gegaan. En wij spelen ook veel minder. En, <laughs> en, en hij was eigenlijk ook wel fan van onze. Ja. Um, ja hij heel is... veel optredens dat, dat, hij, dat, hij, dat hij moest gaan doen met, uh, met zijn voormalig groepje, In Your Honor. Dat was... Uh, met een t-shirt van de, van de Sonic ah. hij, hij, hij, hij, hij, had ook, hij had eigenlijk ook geprobeerd om ons... Hij, hij promotte ons eigenlijk ook bij de, bij de organisator om... om... Ja, ja, absoluut. Omdat, Omdat hij, jullie het volkprogramma zouden spelen. Nee, nee maar, maar hij zei dat er, dat er eigenlijk ook een, een, een andere band was. Uh, ik denk dat dat een Nederlandse groep was. Dan. Ja. En die deed eigenlijk ongeveer hetzelfde wat wij deden. Maar jullie zei beter. Maar hij vond, hij vond ons beter. <laughs> eigenlijk doet het aan mij zo wel denken dat hij die een t-shirt draagt. Het droeg als drummer... Hij had hij. Uh, uh, ging spelen met In Your Honor, dat hij een t-shirt droeg van jullie. Doe me dat denken aan um, een drummer van Arctic Monkeys, die heeft ook op Glastonbury de, de, de t-shirt gedragen van Royal Blood. Just. Uh, ja, kijk. dus Nu kijk eh, je, ja, ja, ja, ja. eh, ja, ja, ja, ja. wordt het wel zoals Royal Blood. Ja, <laughs> ja, ja het is juist hetzelfde. Ja, maar uh, weet, uh, ik zit altijd backstage dan, hè. <laughs> Ja, sowieso. <laughs> zeg, en, uh, de Joni ja, die heeft dan gedrumd bij uh, In Your Runner. Dat is ook wel een goede drummer. Uh, ik weet dat hij ook een grote fan is van de Foo Fighters. Ja, tuurlijk, ja. Sowieso. Dus uh, ja, die heeft er ook een nummer van gekozen. Ja, hè? Ja, ja, ja. Come Alive heeft hij gekozen. Oké. Okay. Ik zou zeggen... Uh... Like only yesterday Life belonged to runaways Nothing here to see No looking back Every sound monotone Every color monochrome Light began to fade into the black Such a simple animal Sterilized with alcohol I could hardly feel me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 Spam Come alive, come alive, come alive, come alive, come alive, come alive, come alive. Come alive. Help Green Day met a long view stond ook ooit op de setlist van de Sonic Bastards. Alhoewel, ik weet niet, hebben we dat woord live gesproken? Nee, ja. jawel, jawel toch? Ja. Ja. Ja. Dat herinner ik, <laughs> ik me. zeg me niet, doen twijfelen, hè? En dat komt niet goed over op de radio. Sorry. Op, uh, op, Als... ons feest, op ons feest in de Factorij Ja, Melsteen. Ja, voilà. Ja. Ah, dan, dat heeft dat de, dan heeft die vrouw uh, nog een verrassingsschip ja. <laughs> voor u gedaan. Het is gewoon door dat, we dat we erbij moeten zitten. Eigenlijk wel. Ja, dus wij we gaven een feest, uh, ik uh, werd 45, mijn vrouw 40. Dus... 4045 feest uh, moesten wij spelen en, klein en mijn man, vrouw he? die had achter mij in de rug uh, <laughs> repeteren met de Sonic Bastards die wou ook een nummer spelen en zingen zelfs, dat was van uh, zeg het eens uh, Buffy, uh, Duffy, Duffy. En, uh, Duffy. Duffy en Triggerfinger die heeft dat ooit gekofferd Micella. met Stella Sue o, ja. Ja. dus ik denk dat de link zo lag, en denk dat ik, heette? ik Mercy, uh, Mercy. Mercy just, ja. dus die was voor repeteren <laughs> met die mannen en iedereen zweeg als zijn graf en al uh, voorwege uh, dat feest moest ik van achter mijn drum stellen en ging de Mark drummen van de Cage. En kwam mijn vrouw op het podium en die heeft dat perfect gezongen. Ook, ik heb er nog filmpjes van. Die, die heeft er ja. ook gewoon heel de zaal ingepakt. Ja, was wel graag. I want you. <laughs> Geweldig. Ja, dat was ja. Uh, legendarisch. Ja. Zeg over feestjes geklapt. Geklapt. Ja. Um, jullie, um, nee, niet de volledige bastards, maar. Chris. <laughs> Oei. Yves en Johan, jullie hebben onze openingsdans uh, gespeeld. Hè? Make it with ja. you. Sorry, Diego. <laughs> ik bied oprecht mijn excuses aan daarvoor. Dat was niet om jou uit te sluiten. Je weet dat ik je graag zie. <laughs> Het is je vergeving. Ah. Um, maar dat was wel geweldig. En dan die verrassing daarachter van uh, In Constant Sorrow. Sorry, je bottom door. <laughs> oh, dat had je <laughs> echt goed gedaan. Hè? Dat was heel leuk. Ja. ja. En dan nog eens op een verrassingsfeestje voor de Jasper... Bij mijn, bij mijn broer en mijn schoonzus Een huiskamerconcert. Huis, een huiskamerconcert. Ja. In de living, ja. In de living, en ja. dan is in de ja. vogelsengen. En dan heb ik veertig gewerkt. Allee, ja. Ja. En we hebben al veel plezier gehad. Inderdaad, maar dat is toch ook nog wel het doel, hè, dat jullie dat gaan blijven doen, zo uh. Zeker bij, bij jou komen spelen op de fiets. <laughs> dat hoop ik. <laughs> dat, dat, dat staat buiten kijf, maar alle rest toch wel uh, zo uh. Zeker en vast. Ja, ja, ja. Als dat zich toeleent natuurlijk, hè. Ja, nee, maar... Sowieso een uh, altijd plezant. Hè? Staat er wel op de planning. Ja. Dat begint terug uh, vol te lopen. hè Ah, dat is zo. Ja. We hebben er uh, drie op staan. Ah. <laughs> ja. Misschien moeten sommigen, <laughs> moet sommigen ook niet zeggen. Wanneer is het de eerste? We gaan het uh, 22 april zijn wij gevraagd door een Jeugdhuis het Eiland in Kildrecht. Wow, oh, spannend. Places, ja. is spannend. Alleen dan uh, met z'n allen naartoe. Ja, en we mogen headlinen. Uh, dus, uh, Direct de volle chas met de nieuwe opstelling erop. Ah, maar nee. ah, ja, twee, dat is, ah ja, dat is je een dag na. Ja, oké. Okay. Dat, die dat die moeten dag we dag, ook he. nog regelen, dat komt wel <laughs> slim. Um, wij gaan nu een nummerje draaien voor de Johan. Ik weet uh, dat hij vliet moet mij ook heel graag hoort. Meer en meer he, tegenwoordig. Meer en meer, ja. inderdaad. En ja. een grote fan van Lindsay Buckingham is zij. He. We hebben kaarten om te gaan kijken. Dus ja. Graaf. In wanneer in, is dat? In Gent in mei ergens uh, komt je solo uh, optreden. Geweldig, hè. En we hebben Fleetwood Mac gezien, hè, toen, uh, toen 19, 19, denk ik. Drie jaar terug, denk ik. Ja, in, ja dat was... Ja, zonder Buckingham. Uh, zonder Buckingham we hem, Findus, dat was wel Niel dus Dat was wel wat ja. raar. Maar op zich ja, probeerde hij wel zijn best te doen. Hè. Dat is en, zeker een nog je vervanger. Ja. Ja. Ja. En nog iemand, hè Wordt dat geen twee gitaristen Ja, die en ja, die, ja, die in een ene. Ik kom er niet op. Ja. Ik zie een vur mee, maar... Oh, we daar even opzoeken. Ja, ja. Dat ik vind dat wel, vind dat wel straf dat je twee gitaristen nodig hebt om... om Eén te vervangen, inderdaad, inderdaad. Maar ja, dat zegt genoeg over uh, Lindsay Buckingham. He. Absoluut. En over de keuze die ze gemaakt hebben. Ja, inderdaad. Op die leeftijd en op die... Ah ja, ik vind, op dat moment, in die groep, ze zijn al kwet niet hoe lang bezig. en dan, Ik vind dat heel raar. Oké, okay, ja, en yes. Interne keuken hadden je nooit niet weten. Nee, nee, een, bij Fleetwood Mac, uh, alleen oh. bij Rumors gaat je dat weten. <laughs> maar, misschien <laughs> komt er binnen een jaar of 15 wel een, een documentair over uit of zo. Nee, over, uh, wat er dan Ik hoop zo dat is. mogelijk, 15 jaar. <laughs> voilà, Fleetwood Mac voor Johan. Ja, wat. Ja, en uite, ik kijk naar uit om in uh, zo'n concertzaal te staan en uh, het is te worden Dit. Ja. Led Zeppelin, Since I've Been Loving You. Diego. Geweldig nummer, hè. Ja, zeker. Um, eigenlijk, ik heb me laten vertellen dat dat een nummer is dat die mannen het liefst live spelen. Um, ze hebben er geweldig lang over gedaan om dat op een studioalbum te krijgen was trouwens de bedoeling om die op de tweede studioalbum te krijgen, maar dan is Hold de Love in de plaats gekomen. En hebben ze die pas op het de derde studioalbum kunnen zetten. Oké. Okay. En ondertussen hebben ze de, dus de fine-tuning van, van de nummer, hebben ze allemaal uh, live gedaan. Allee, vooruit. Hola. Toppie. Ja. Nieuwtje. En uh, dan gaan we verder met de keuze van uh, drummer uh, slash gitarist <lacht> Sorry, Chris. Deze, deze, nee. maak, deze maak je dan nou wel eens komen uitleggen. Like. We gaan naar iets helemaal anders nu. Ja, blijkbaar. Dus ik zag enkele maanden geleden jullie, jullie uitzending, ook op de livestream, met de Mauro. Ah, ja. Dat was trouwens hilarisch. Dat was fantastisch om te zien. <laughs> you don't see. die had uh, een plastic zakje bij, met allemaal plaatjes in. Ja. Allemaal Vlaamse curiosa, zoals... Uh, ook. Dat niet alleen ja. maar Mick, Mick, Mick Macamon uh, ja. en de VTM-beat of de De, de, de uh, VTM-newsbeat. En dingen, ja. uh, noem het? En, en, de, en de, de, de gaandewaarpse rappers, met, uh, met Poepeloe. En niet van een schoorsteen of zoiets, Oei. En dat je nu. Ja, maar de, de morgen de was verteld dat hij eigenlijk op zoek is altijd naar, naar zo, uh, van die schunnige plotjes, zo, dat hij ja. dat, dat wel van. En blijkbaar in, in de jaren 60, 70 zijn er heel veel van, van dat soort dingen eigenlijk uitgekomen, blijkbaar. En nog zo'n verzamelaar van, van die curioze en een vriend van Mauro, dat is de Jan de Smet van de Nieuwe snaar. Ja, ja, ja. En ik hoorde zo eens op een zonnige, zonnige namiddag eh, op de Radio 1 het volgende plaatje van... van die vrouw wordt de nachtegaal van Aalst genoemd. <lacht> Je zult dat wel horen. Dat is, dat, die stem is virtuoos. Dus, eh, <lacht> dat is, ja, is Monja, die zingt over het huis van haar ouders vroeger, dat ze nog thuis woonde. Dus. Ah, ja. Ja. we gaan eens opzetten. Ja, bij deze... <lacht> Ik denk nog heel vaak aan thuis van mijn orde Hoe ik daar toch zo gelukkig kon zijn Ik zou toch zo graag die tijd er beleven Yeah. Ja, ja, een keuze van keuze <laughs> Een keuze van een nieuw, hè? Klaafvinger, Je ja. vriendjes. De vriend, de, ja, de Scandinavische vriendjes, hè. Ja. Favoriete nummer eigenlijk wel van die gasten, voor, voor mij dan persoonlijk. En je hebt ze onlangs nog maar gezien, dacht ik, in de herfstvakantie of wanneer ze uh, er Ja, in Stockholm geweest, ja. En was het gezellig? Ik nacht gewoon zeggen, hè. Heeft ook in jullie setlist gestaan, of niet? Nee, nee, nee, nee. We hebben uh, enkel de, de Truth van uh, Claude gespeeld. Tell me The Truth, oké. Okay. The Truth, you sucker. Oké. Okay. Uh, we gaan verder met de keuze van Joni. Ja. Ik ken dat niet. De Nielen uh, Botram, hè? Porcupine Tree. Ja, en dat is een nummer van 17 minuten en 38 seconden. Ja, -rock, hè? Ja. Ja. Uh, kan er mij iemand iets meer over vertellen van die groep? Of zo? Want ik ken dat echt uh, niet. Steve Wilson. Uh, ja, goh. Een <laughs> hele, hele, hele moeilijke groep met moeilijke muziek, soms. Maar ik vind het wel fantastisch. Die, die, die, die, die plaat uh, Fear of a Blank Planet is, is echt fantastisch goed. En de, deze nummer komt eruit. Uh, maar ja, ik zal zeggen: luister het gewoon eens. Uh, Oké. Okay. Geef het een kans. Sowieso. Ja.